3 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In de buurt van Rotterdam zijn op de snelweg weer auto's beschoten. Het zijn drie auto's en een autobus. Een van de bestuurders heeft aangifte gedaan van een kapotgeschoten autoruit. Het eerste incident was op de A13, in de buurt van de afslag naar Rotterdam Airport. Lag een baby in de auto, die zat helemaal onder het glas.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 ANWB Verkeersinformatie, een file op de A13 Den Haag richting Rotterdam... tussen afrit Berkel en Roderijs en Knoop het Kleinpolderplein, 2 kilometer lang. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knoop het Kleinpolderplein... staat ook 2 kilometer file door wegwerkzaamheden. Dan de N278 Maastricht-Aken, die is dicht tussen Gulpen en Lemiers of Lemier... in beide richtingen en dat komt door de, uh, door het wiel de wieleronde en eco toe. Het tweede uur op deze zondagmiddag starten wij in de Arena. ajax MF1 Bas Tegelug. Altijd 0-0 na dik een half uur. Opnieuw een mogelijkheid. Sietor van dichtbij. Wilde de bal erin. frommelen op aangeven van Eriksen. Maar kreeg zijn voet niet goed tegen de bal. Heerenveen nog altijd dus... Geen tegengoal geïncasseerd, dat staat wel met de rug tegen de muur in Amsterdam. Ook om half drie begonnen Utrecht de graafschap, naar Niemeijer. Kabbelt al een half uurtje voor typische 0-0 wedstrijd... waarin beide ploegen eigenlijk nauwelijks gevaar werden te stichten. Maar toch staat de graafschap naar die goal van Poupon in minuut 14 op de 1-0 voorsprong. Misschien van de Madel, de voorzet kan komen bij Utrecht... maar wordt net zo makkelijk verdedigd door Evers. Corner nummer 7, dat wel voor Utrecht. Hongbal Neptunus tegen pioniers, die Houtkamp. Pioniers 3-0 voor, want ze juist een score voor de Hoofddorpers. Een goede twee-hongslag van Gadio En Dave Flanagan sloeg ook een hongslag waardoor Galio het derde punt kon scoren. Neptunus tot nu toe kansloos tegen de Hoofddorpers. 3-0 voor Vaanse eh, Pioniers tegen door Neptunus. En verder zijn we ook bij het wielrennen. De zesde en laatste etappe in de eneco Tour. Light 2, 1976, een living thing. Het wachten blijft dus maar op doelpunten daar in de arena, Bas. Ja, dat is zo. Tien minuten nog te gaan naar de eerste helft. 0-0 nog altijd de stand. Ajax blijft onverminderd de betere en de gevaarlijkere ploeg. Zo even. Eriksen die begon aan de linkerkant aan een heel aardig dribbeltje over de kop van het strafschopgebied. En op een gegeven moment dacht hij, laat ik maar eens schieten. Toen keek hij of dat kon. Er stond eigenlijk zijn ploeggenoot Deli Die mee naar voren was gekomen in de weg. Daar moest hij min of meer omheen. Vervolgens ontweekte hij nog een sliding van Breuier en schoof de bal uiteindelijk een centimeter of twintig naast de paal. Opnieuw een mogelijkheid voor Ajax. Dat dan aan de andere kant wel de eerste hoekschop heeft moeten toestaan aan Heerenveen. Een hoekschop die uiteindelijk eindigde in een schot van die dat ruim over het doel van Vermeer ging. Balbezit voor Wereld. Zoek naar de linkerkant, naar Boerrichter. Bal op het hoofd van Schmiet. Die de bal over de zijlijn. We hebben al een aantal keren gezien. In dit geval was het Wereld, maar dat met name Theo Jansen... Toch al twee, drie keer met de prachtige slijtende passes is opgevallen. Waarmee hij in ieder geval de ruimte voor zover die er al is op die Herenveen helft wel maximaal benut. Herenveen wil uitverdedigen, leidt balverlies. Anita wil pingelen, leidt ook balverlies. Maar heeft dan op zijn beurt de massa dat die bal via de narsing over de zijlijn gaat. En dat Heerenveen een ingooi, of dat Ajax een ingooi mag nemen vanaf de linkerkant. Dan wil Blind openen naar de rechterzijde met een hele lange trap. Is die goed genoeg? Van de wiel die loopt, kan de bal te nauw nood binnenhouden bij de cornervlag. Krijgt daarvoor applaus. En als ook El Akjaoui dan nog de bal over de zijlijn trapt en daarbij van de Wiel niet raakt. Mag Ajax dus gewoon gaan ingooien. is die ingooi inmiddels genomen. Siem de Jong kan terug naar Van de Wiel. Die moet dan een voorzet geven. Drie, vier mensen van Ajax voor het doel. Bal wordt onderweg aangeraakt. Elm kopt weg. Opnieuw door Eriks ingebracht. Nee, dat wil hij wel. Maar Kums, een van de Heerenveense middenvelders, de Belg, kopt de bal weer de andere kant op. Komt hij weer parkeren keer in de post terug. Nu voor de voeten van Sikorsson die het duel gaat met Breuer. Maar Sikorsson wint. En Sikorsson scoort. Het is 1-0 voor Ajax, omdat de IJslander in het duel met Breuer, waar ze eigenlijk allebei heel erg naar de zijkant uitkomen, gewoon sterker is. Het lichaam, schouder tegen schouder, dat mag. Breuer gaat naar de grond, Siktersson blijft staan en uit een niet eens al te makkelijke hoek rost hij de bal vervolgens langs Brian van de Buss En zo krijgt Ajax dan toch het lang verwachte doelpunt in deze wedstrijd tegen Heerenveen. Siktersson zijn eerste in Amsterdamse dienst. Het is 1-0 voor Ajax. Utrecht, de Graafschap nog altijd 0-1 achter. Zo is dat. 9 minuten voor de pauze. Het balbezit is voor de keeper van Utrecht, Rob van Dijk, heeft nauwelijks iets te doen gehad. Is dus wel één keer gepasseerd door Poupon. Bal opgepakt door de keeper, neergelegd op de rand van het Utrechtse strafschopgebied. En dan maar eens kijken wie er voorin kan koppen. Van de kleine oor zal het vermoedelijk niet moeten komen. Bal gaat wat naar de rechterkant richting Kern. Trekt Frenkel naar de grond. Dat mag verder van de scheidsrechter. Bovendien komt de Graafschap hier als winnende ploeg uit. Met Breinburg aan de zijkant. Die maakt met de hand het gebaar van ja jongens waar kan ik naartoe. Balletje achteruit, bij de middellijn staat Frenkel. Nog een stuk terug van de paver, breed naar Wormgoor. Dan zitten we ter hoogte van het strafstopgebied van de Graafschap. Bal meegegeven, iets wat naar voren aan Evers. Kapt oor uit, maar een bal naar Poupon. En die wordt buitenspel gegeven. En geeft dan wat geïrriteerd een hakje aan de bal. Moet hij eigenlijk niet doen, maakt ook al een keertje Hens. Poepon een paar minuten geleden toen hij de bal mee wilde nemen. En ook daar werd hij gespaard, kreeg hij nog geen gele kaart. Ik kan me wel voorstellen dat scheidsrechter Braam maar dit soort momenten straks allemaal bij elkaar gaat optellen. En dat die Poepon wel degelijk in zijn achterhoofd heeft inmiddels. Utrecht mag een ingooi gaan nemen voor de eigen De Goud, Dat gaat Van der Madel doen. De rechterverdediger, de opvolger van Tim Cornelissen. Hij zat al bij de club, maar was toch altijd wissel eigenlijk. De bal is gegooid. naar Tommy Oor. hier is het 1-0 voor Utrecht. Maar bij jou Bas. De gelijkmaker van Herenveen, want ze komen ineens voor dat doel. Ze staan achter en ze denken we moeten ook een keer naar voren. En dan gaat het heel makkelijk. Elm vanaf de rechterkant schuift de bal voor het doel. En daar staat dan juist Bas Dost. Inderdaad Bas Dost die bijna Ajaxiet was. Maar uiteindelijk Heerenveen er bleef. Die nu tegen de club waar hij misschien wel zou hebben kunnen spelen scoort. En de gelijkmaker achter Vermeer legt. Snelle combinatie van de Vriezen. Het zag er goed uit. En hij ontsnapt Dost gewoon aan de aandacht van de centrale verdedigers bij Ajax. Nogmaals, hier Veen niet gevaarlijk geweest. Niet in het hoofdstuk voorgekomen, maar wel de gelijkmaker. Dost, die overigens nog geel krijgt ook omdat hij zijn shirt uittrekt bij de goal. Maar de gelijkmaker staat er, 1-1. Gaan we weer Utrecht even dan... een wielrennen, of gaan we even terug naar Ragnar? Nou, blijkbaar Utrecht. Lange bal bij de Graafschap. Terug naar Van Dijk. Dat nieuws van Bas geeft ons moed. Want ook hier weinig kansen, maar hij kan dus blijkbaar zomaar een keertje vallen. Lensky voor Utrecht uh, wil de middenlijn over. Oor naar de grond in het duel met Evers. Braamhaar zegt uh, ga maar gewoon verder. En dan is daar Meijer voor de bezoekers die meer en meer balbezit hebben in deze wedstrijd. Met uh, Van der Pavert nu. Lange bal richting El Hasnaoui. Prachtbal en El Hasnaoui kan net niet aannemen omdat op de rand van het strafschopgebied van Utrecht op de kopper van... Schut wat sterker is in het duel. Plaatst dan misschien zijn voet wel in de rug of ergens in het been van El Hassanoui, Want die blijft geblesseerd liggen bij die 1-0 voorsprong voor de graafschap. El Hasnaoui had bijna een vette kans te pakken. Maar Schut was hem de baas. Een blessurebehandeling. Nog een minuut of zes te spelen. Ietsje meer. De graafschap op voorsprong in de Galgenwaard. En Heerenveen heeft gescoord en dat vieren ze hier. En dan ja. het beloofde wielrenner. Ja, het, uh, het gaat spannend worden vanmiddag in de laatste etappe in de Eneco Tour. Sebastian, Het is tot nu toe vooral veel poker. En zo nu en dan is er eens eentje bij die even een speldenprik uitdeelt. David Miller, de net, de nummer 3 uit het algemeen klassement op de dode man... ging hij in de aanval. Meteen Gilbert met zich mee. Die kreeg uiteraard weer gelijk van Hagen met zich mee. En dus waren de nummers 3, 2 en 1 van het algemeen klassement in de aanval. Maar dat groepje is inmiddels weer teruggepakt. Op 55 seconden rijdt nu het peloton... ...dat weer behoorlijk is, uh, uh, groter is geworden. Achter de kopgroep van vijf. Vijf man hebben we nog over aan de leiding. Twee Australiërs, David Tenner en Matthew Wilson. Dan die uh, jonge Italiaan Matteo Trentin. Frederik Veugelen rijdt daarbij, dat is de Belg. En Julien Fouchard uit Frankrijk. En als die vijf dadelijk als eerste boven op de Kouberg komen... ...en daar ziet het wel naar uit, aangezien die voorsprong dus weer bijna een minuut is... ...dan zijn die drie, twee en één seconde bonificatie weg. En zit Boas van Hagen vrij rustig in het peloton met die trouw weer... iets Vast erom zijn schouders, want die vijf vooruit die zijn geen gevaar. De best geklasseerde is Veugelen, maar die staat wel op bijna zes minuten. Boaz van Hagen heeft zijn ploeggenoten naar voren gestuurd. En wij gaan naar de Arena, naar Bas. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Een schot van afstand van Toby Aldewereld. Zoals hij scoorde in de wedstrijd onder Johan Cruijffs. tegen Twente van grote afstand. Hij denkt, nou ik doe het gewoon weer. Hij staat op 35 meter van de goal en rost de bal werkelijk met een noodgang. In de kruising achter van de bussen. Nou krijgt hij van Veen ook, dat moet je erbij zeggen, alle ruimte om door te lopen. Want er is blijkbaar bij de Friese niemand die die wedstrijd om de Johan Cruijffschaal heeft gezien. En weet dat wereld toch behoorlijk kan uithalen. Dat was te veel moeite. Maar wereld profiteert dankbaar. Knappe goal. Hard geschoten. Spijkerhard. En een mooie treffer. 2-1 weer voor Ajax. Vlak verrust in de wedstrijd tegen Heerenveen. En we gaan van het voetballen terug naar het fietsen. Sebastian. Naar het peloton in de laatste rit van 1-1 kwartier. Waar het tempo weer wat omhoog gaat. Voorsprong is wel weer meer dan een minuut voor de kopgroep van vijf renners. Die dus voor het peloton uitrijdt. Maar in het peloton zien we nu de ploeggenoten van Boba Son Hagen naar voren komen. Van de leider dus in deze wedstrijd. We zagen daar Hemen vooruitrijden. Knees met Joane Thomas. En er was druk overleg met ploegleider Servaas Knaaf. Ik ben benieuwd... Wat zijn strakjes gaan doen. Want Boas van Hagen heeft er wel een paar keer moeten reageren. Op wat speelt prikken dus van zijn concurrenten. De kopgroep van vijf draait de Kouwberg op. Bovenaan liggen 3 2 en één seconden te wachten. Maar ja, dat is voor deze vijf renners niet belangrijk. Want geen van de vijf telt, uh, doet mee. Echt uh, voor de eindzegen in het algemeen klassement. De wedstrijd is los in de Arena Bas. Ja, behoorlijk drie doelpunten in een tijdsbestek van vier minuten. Eerst Ziektor stond met de 1-0. Een minuut later Dost met de gelijkmaker. Maar weer 2,5 uur daarna Aldewereld met een pegel van grote afstand in de kruising 2-1. Geen twijfel over dat de voorsprong voor Ajax terecht en verdiend is. Want Ajax is de enige ploeg eigenlijk in de arena die voetbalt. Heerenveen wacht af en reageert. Dat is allemaal wel begrijpelijk. Nu komt Ajax weer diepe bal. richting Soleimani lopen allebei door. Keeper komt richting de rand van zijn strafschopgebied van de bus en heeft daar de bal te pakken. En omdat er veel mensen van Ajax doorliepen, onder wie dus ontstaat er nu wel wat ruimte bij de restback van Veen Schmid die ver komt en een goede paas geeft ook aan Narsing. Daar is Dost weer. Daar, ja, die wil de bal eigenlijk breed leggen op Juricic. Maar Juricic glijdt min of meer weg en had die bal niet verwacht. En dacht, Dost schiet wel. Dat had ook wel gekund, hoewel de hoek moeilijk was. Maar zo had het maar zo nog vlak voor rust 2-2 kunnen staan ook. Maar nu kijkt iedereen weer de andere kant op. Je zou er een stijve nek van krijgen. Nou, hoewel niet, want je beweegt nu toch echt van links naar rechts als Ajax weer aanvalt. En de bal uiteindelijk had de voeten licht van wereld, Want de Ajax aanval die even glansrijk leek te kunnen gaan naar voren gaat weer terug. Heer Veen krijgt de gelegenheid om weer terug te lopen richting de eigen helft. En dan is de bal voor wereld. Nu wordt hij wel in de gaten gehouden. Want ik denk dorst ik hou een oogje in het cel. De rechterkant gezocht. Daar staat Van der Wiel. Van der Wiel kan de bal eventjes meegeven aan de rechterzijde. Daar komt Eriksen die kaatst hem weer terug. Dan gaat de bal naar de andere kant naar Anita. Die eigenlijk geen kant op kan nu, want geschaduwd wordt door Narsing. Dan zegt hij tegen Boerrichter, kom nou naar de bal toe, dan kan ik me in ieder geval kwijt. Dat doet Boerrichter, maar als Anita dan zelf de diepte in loopt, loopt hij eigenlijk zijn eigen ruimte weer dicht. En moet de bal via Boerrichter weer terug naar de laatste lijn. Voor Eriksen nu, de Jong, al de wereld Blind in de middencirkel. Heerenveen wacht af, de laatste seconde van de eerste helft zal normaal gesproken nog geen extra tijd bijkomen lijkt me. En dan zou de eerste helft nog 15 seconden duren als Anita en Deli Blind elkaar de bal toespelen. En uh, Theo Jansen hem dan maar weer eens komt halen. Komt er nog één flitsende paas van hem. Nog één actie. Het lijkt er niet op. Want ook deze bal gaat breed naar Wereld. Kijkt schijt zich de Liesveld op zijn horloge. Nou, dat doet hij inderdaad. Wil hij dan ook fluiten? Ja, dat wil hij ook. Rust. Amsterdam. Ajax-Herenvee. 2-1. Met een weergaloze trap. Prachtige goal van Tobi Wereld. Er wordt nog wel gevoetbald in de Galgenwaard. Utrecht veel geld op de bank. Maar ja, achterstaan tegen de Graafschap. Ragnar. Ja, het zit allemaal niet mee voor Erwin Koeman, die toch pech heeft. staat nu 1-0 achter tegen de Graafschap. minuutje nog op de klok. Er zijn natuurlijk wel spelers in het verleden geweest. Het recente verleden die eigenlijk zouden komen. Voor Hoek toch. En daar viel Rachna Niemeijer even weg. Dat betekent dat wij uh, gaan uh, fietsen. Nog even. We gaan eerst even honkballen bij uh, Andy Houtkamp. Natuurlijk tegen Pioniers. Ja, we zitten al in de zesde inning en het staat uh, nog altijd 3-0 voor fase Pioniers. Dat, uh, die ploeg bevalt me wel. Ik heb uh, gisteren de andere twee ploegen in deze competitie gezien. Amsterdam en uh, het Haarlemse Kinheim. En daar was Amsterdam gewoon beter. En als ik er zo naar kijk, dan is Amsterdam en Pioniers... dat zijn toch wel de favorieten voor de eventuele Holland-series... die na deze anderhalve competitie bekend zullen zijn. Want uh, de hoofddorpers zijn gewoon veel beter dan uh, de Rotterdammers. Al tien honkslagen tegen twee in totaal van uh, Neptunus. En ook nu weer een honkbezet bezet voor Fase Pioniers. Het eerste honkbezet bezet via Serginio Kroes die zijn tweede hongslag in deze wedstrijd sloeg. Nog niemand uit. En Jefferson Muzo, de midvelder... die ook een hele mooie vangbal in verdedigend opzicht maakte. Want als er dan eindelijk is uh, wat mogelijkheden zijn voor de Rotterdammers... dan wordt het uh, via goed veldspel voor de hoofddorpers uh, afgestraft. Uh, deze Muzo staat aan slag en uh, staat klaar om een uh, stootslag neer te leggen... om op die manier Kroes naar het tweede honk te brengen. Oftewel in scorepositie. Zover is het nog niet, want de nieuwe werper... want Greg Anderson bij Neptunus is vervangen door Jorian van Akker... die gooit de bal even naar het eerste honk... om diezelfde kroes eh, eh, eh, kort te houden. Eh, die staat daar op dat eerste honk. Even een balletje meepikken, daar komt de pitchbal. Wordt eh, gestoten, maar de bal gaat fout. Dat is niet goed, want eh, dat is eigenlijk een van de dingen... die je echt kunt leren op training. Een stootslag neerleggen, dat moet gewoon goed zijn. Het lukt niet, hij staat nu op twee slag kaal. Jefferson Muzo, en zal niet meer gaan stoten. Want als hij de bal dan raakt en de bal gaat Fout, is hier automatisch uit. Het eerst bezet. Eerste helft zesde inning. Eh, pioniers aan slag en ook nog aan de leiding met 3-0 tegen door Neptunus. Lijntje stelt met Ragnar Niemeijig. Bijna rust bij Utrecht de Gaafschap. Minuutje nog te spelen, niks veranderd in de stand. Want die is nog het 1-0 voor de Graafschap. Terrel moet even zijn doel uit de keeper van de Graafschap om de bal weg te trappen. Zonder overigens dat er echt Utrechters in de buurt waren. Zulo kan wel een voorzet geven. Zulo doet dat ook, maar op het hoofd van Van de Pavert. Dan is daar Wuiten zo op de rand van het strafschopgebied. Met zijn linker maar een afzwaaier van je welste. Want de bal gaat 15 meter naast de goal van Terrel. Die dan vervolgens helemaal geen haast heeft om de bal te gaan klaarleggen op zijn 5 meter lijn. Heeft hij wel meer last van in deze wedstrijd. Het gaat allemaal niet in een uh, reuze tempo uh, bij Terrell. Die denkt, ja, misschien kunnen we op deze manier steeds die seconde pakken. En straks die 1-0 wel over, het, uh, over de eindstreep trekken. Terrell nu met uh, de keeperstrap in de laatste seconde, de laatste halve minuut van de extra tijd. Bal op het hoofd van Rozen. Verlengt. dan gaat Poepon erachteraan en moet uh, Van Dijk zijn doel uit. Vangt de bal met twee handen met ook nog Nilsson in de buurt. Gevaar geweken voor Utrecht. Bal aan de linkerkant bij Zulo. Terug naar de punt van het strafschopgebied. Daar aan de overkant van het veld op links. Schud naar Nilsson en Van de Marel vervolgens. Komt richting de middenlijn. Op de middenlijn staat Azaren. Lastig gevallen door Frenkel. En de bal dan terug. Helemaal terug naar doelman Van Dijk. De bal met de linker gespeeld door Van de Marel. Het publiek begint wat te fluiten hier in de Galgenwaard, want 1-0 voor de graafschap bij rust. Bij de ploegen hebben we eigenlijk nauwelijks iets fatsoenlijks laten zien. En je zal voor vanavond maar een samenvatting van deze wedstrijd moeten maken. Als je de aftrap en het rustsignaal meeneemt, dan kom je misschien met dat doelpunt erbij net aan de 1 minuut 10. Nou, hopen dat het in de tweede helft allemaal wat aantrekkelijker wordt hier. Rust is daar Utrecht, de graafschap 0-1 door een goal van Poupon. Ajax Heerleveen staat bij de rust 2-1 door goals van Sigtorsson, Dost 1-1 en 2-1 Alderwereld. Eerder vanmiddag eindigde Herakles tegen Nak in 2-1-0-1 Amoa, 1-1 Overtoom en 2-1 Everton. En vanmiddag om half 5 hebben we ook nog FC Groningen tegen Ado Den Haag. Van het album North and South and Little in the middle. Eerder vanmiddag eindigde dus de wedstrijd tussen Heracles en NAC in 2-1. Een vreemde wedstrijd waar NAC lange tijd voor stond met 0-1 door een goal van Amoa. Dubieuze penalty waardoor Heracles terugkwam in de wedstrijd... en uiteindelijk zelfs drie punten in Almelo hield. Ronald van der Geer na afloop in gesprek met de coach van Heracles, Peter Bos. Verdringen opluchting en blijdschap elkaar bij jou in het hoofd? Ja, misschien wel. Uh, vorige week, uh, hoewel je vreselijk slecht speelde... heb je toch twee punten laten liggen. Dat betekent dat er meer druk op deze wedstrijd komt te staan. Je speelt thuis, waar je vorig seizoen ook heel veel punten haalde. Dus dan moet je het toch maar doen. Met een uh, behoorlijk gerenoveerde, met name achterhoede. En dan, uh, als je dan nou achteraf met 2-1 wint... wat ik wel een terechte overwinning vind hoor, als je naar de hele wedstrijd kijkt. Maar dan, uh, dan ben je blij, zeker nadat je 1-0 hebt achtergestaan. Als we kijken naar, naar jullie voetbal... Dan...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 We hebben het de eerste helft geprobeerd en de tweede helft vond ik dat het inderdaad steeds beter ging. Maar dat is ook logisch, want de tegenstander raakt vermoeid, kan minder kort dekken. Die ruimtes worden wat groter en uh, ja, daar moet, dus, moet je de eerste helft afdwingen en de tweede helft van profiteren. Je hebt vorig jaar eigenlijk altijd in dezelfde samenstelling kunnen spelen. Dan trekt het denk ik wel een zware wissel op je plan als je ineens drie mensen in de defensie... Moet wijzigen. Nou, niet op het plan. Want het plan blijft hetzelfde. Ook met die jongens erbij. Die hebben vorig jaar in de belofte... ook op deze manier gespeeld. Dus de manier van spelen zijn ze gewend. Alleen, het gaat hier natuurlijk een tikje sneller. Uh, meer publiek. Uh, het is voor de jongens natuurlijk even wennen. En als je drie jongens erbij hebt vandaag die normaal gesproken daar niet spelen... Dan, uh, dan vind ik het een groot compliment voor die jongens. Want die hebben het met name erg goed gedaan. Ja, want je ziet in jullie aanvalsspel... je kunt de bal altijd naar de linkerkant spelen. Of het naar voor of achter is. Loom staat er altijd. Vandaag zag je dat... Terecht ook denk ik, Jallo, wat behouden er is in zijn acties. Jawel, maar kijk, ik heb tegen Gabi gezegd, jonge jongen die nu voor het eerst dan in de basis staat. Houd oh. simpel. En uh, ga geen gekke dingen doen. Je hoeft je niet te bewijzen. Ik weet wat je kan. Houd vooral simpel. En dat heeft hij gedaan. Ik vind dat hij erg goed gespeeld heeft, Gabi. Ik vond het wel een vechtwedstrijd. Ja. Hoe kwam dat vandaan? Was dat ook frustratie? Nee, ik vond niet dat er frustratie in de wedstrijd zat. Het was inderdaad een vechtwedstrijd, maar ik vind dat strijd hoort bij voetbal. En, uh, en uh, wij hebben een voetballende ploeg. Maar ik probeer de jongens steeds duidelijk te maken... dat zonder strijd dat voetbal er niet uitkomt. En uh, ik vond niet dat... Uh, los van of de kaarten terecht waren of niet hoor... maar ik vond niet dat het een gemene wedstrijd was. En, uh, en, en ondanks dat vielen er toch veel gele kaarten. Het is wel lekker hè. De eerste overwinning is een feit. Uiteindelijk heb je nu vier punten. Dat is een prima start. Ja, dan hebben jullie niet meer te zeggen van... Uh, Herakles nog steeds niet gewonnen. En de eerste thuisoverwinning en allemaal dat soort... Onzinnige statistieken, daar uh, hebben we in ieder geval thuis alweer uh, een streep door kunnen zetten.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 Ik weet niet Alweer van acht jaar geleden, Juanes en adios, lepido. Radio 1, het NOS-journaal. Al vierde hoofdpunten met Martijn Nijers. In de buurt van Rotterdam zijn auto's en een bus beschoten op de snelweg. Op de A13 sneuvelde een auto autoruit, waardoor een baby onder het glas kwam te zitten. Nadat de politie was uitgerukt, werden nog schietincidenten gemeld op de A4, de A29 en de A20...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 Hij kwam er menen dat hij gisteren bijna acht uur... onder zware politiebewaking aan een touw over het eiland was geleid. De Noorse politie wil alleen kwijt dat het bruikbare details zijn voor de rechtszaak. En tot zover de hoofdpunten. Radio NOS, op 1 NOS Radio, langs de lijn. Een minuut over half vier. We gaan weer eens even honkballen in Rotterdam. of Neptunus tegen pioniers, Andy. 4-0 geworden. Een uh, hongslag van Mark Duursma zijn tweede in uh, deze wedstrijd. Zorg ervoor dat Kroes over de thuisplaat kon komen... en 4-0 voor Fase Pioniers tegen door Neptunus. Het zegt genoeg, want als je kijkt naar het aantal honklopers... dat de thuisploeg tot nu toe heeft gehad, dat zijn er twee in totaal. En vier punten al voor de ploeg uit Hoofddorp... onder leiding van Robert Klaver. Ik kijk even naar de werper van Neptunus... die zijn eerste bal gooit op de volgende slagman van, van Fase Pioniers. Want dat is Nick Gummersen, Amerikaan. We zitten al in de eerste helft van de zevende inning. Er moet echt iets gaan gebeuren voor Neptunus. Willen ze het uh, tij nog kunnen keren? Want Hoofddorp staat met 4-0 voor en is aan slag in de eerste helft van de zeven inning. Gaan wij weer eens even voetballen in de Amsterdam Arena. Inmiddels begonnen de tweede helft van Ajax tegen Heerenveen. Bas. Van de wiel weg, voorzet vanaf de rechterkant, stuit af op het lichaam van El Akjoui. En zo mag Heerenveen uitverdedigen met aan de bal nu Elm. En opnieuw El Akjoui. geen wissels in de tweede helft. En Assaidi die wordt weggestuurd door de El Akjoui. Maar de paas is eigenlijk net een beetje te ver. Dan komt er voor de voeten van al de wereld die Ajax dus vlak voor rust met een geweldige knal van grote afstand in de kruising op voorsprong zetten. En de bal bezit voor Theo Jansen die hem gekregen heeft van Vermeer. Dat is hoewel hij één keer heeft moeten vissen met de goal van Bas Dost. Toch de meest overbodige speler op het veld eigenlijk, de doelman van Ajax. Want die heeft nauwelijks iets te doen gehad. Heeft na de goal nog een echt gevaarlijk moment gezien en dat was het wel. Maar wordt dat misschien anders nu als Narsing ontsnapt en dan de bal bij Juricic inlevert. Juricic kijkt om zich heen. Waar is de spits? Die is even weg. Aan de linkerkant komt wel Asaïdi nu die met een dubbele schaar probeert om langs van de wiel te komen. Dat lukt eigenlijk maar half. Staat wel in het schastelgebied van Ajax. Nu hij wil dan de verre hoek zoeken. Met veel gevoel de bal om de keeper heen draaien. Maar Vermeer die nog wel denk ik bij de bal zou zijn gekomen als hij binnen het kader was geweest. Ziet al vrij snel dat dat niet hoeft omdat de bal een meter naast gaat. Aardige poging van Assaidi. Die toch vandaag ook wel weer een aantal malen heeft laten zien. dat hij geweldig kan voetballen. En niet voor niks zijn er. Oeh, Theo Jansen nu met ongelukkig uitverdediger trouwens. die de bal wel weer terug aflevert bij al de wereld. maar eigenlijk met een boogje terug. richting je eigen doel over twee tegenstanders heen. Dat is niet zo handig. Assaidi, wilde ik zeggen staat in, het, in de belangstelling van toch wel vrij veel. ook buitenlandse clubs, zo wil het verhaal. De vraag is, blijft hij bij Heerenveen? AF ontsnapt, Zietersson grijpt Kruiswijk aan zijn jasje. De Kruiswijk gaat naar de grond. Heerenveen krijgt een vrije schoppen. Dat gebeurt allemaal na 47 minuten voetballen in de Amsterdam Arena. Waar Ajax tegen Heerenveen met 2-1 voor staat. Ze bedenen de tweede helft van Utrecht tegen de Graafschap. Eerst even naar de Eneco Tour. Die wordt gecontroleerd door de ploeg van Boasson Hagen. Sebastian Timmerman. En daardoor is de voorsprong van de vijfman sterke kopgroep weer opgelopen. Na 1 minuut en 50 seconden voor David Tenner, Matthew Wilson, Matteo Trentin, Frederik Veugelen... En Julien Fouchard hadden tussen de dode man en de Kouberg nog maar een dikke halve minuut. Maar ja, dan komt die zone die ik toch een beetje wil bestempelen als een wat saaie zone. Het is een beetje ieder jaar dezelfde etappe richting Sittard. En ik heb niks tegen Sittard als dat. Maar waarom niet een keer finishen in de buurt bijvoorbeeld van de Kouberg. En maken er op die manier een mooie finale van. En nu heb je een zone met brede autowegen waar het moeilijk is om weg te rijden. En waar je goed kunt controleren. En dat doen dus de ploeggenoten van Edvard, Bobasson Hagen. op een gegeven moment toen de weg smalle was, reden ze met z'n vijven naast elkaar voor op de weg vooraan dat peloton, zodat er niemand weg kon. Daarna probeerde Karsten Kroon het nog met Bram Tankink. Kroon werd teruggeroepen door zijn ploegleider, meldde dat tegen Tankink, gaf Tankink een duwtje, maar Tankink is inmiddels ook alweer teruggepakt in dat peloton, waar André Grijpel nu op kop is gekomen. En daardoor gaat het tempo dan weer iets omhoog, want Grijpel is van de ploeg van Philippe Gilbert. Want als die vijf man wegblijven in de straten van Sittard, dan wordt de kans dat Boas Haag in deze wedstrijd wint weer aanzienlijk groter. Want zijn de bonificaties seconden weg. 10, 6 en 4 hier aan de finish. En nog twee keer 3, 2 en 1 onderweg. En dat zou dus allemaal in het voordeel zijn van de Noord. Daarom vindt hij het wel prima. Ook omdat de best geclasseerde Frederik Veugelen is. Op bijna 6 minuten. Dat die 5 wegrijden. Die mogen dus voorlopig gaan. In dat peloton gaat dus wel het tempo. Onder leiding van een ploeggenoot van Gilbert. Ietsje weer omhoog. Maar ja, 1 minuut en 41 seconden. Met 47 kilometer nog te gaan. Dan ziet het er steeds beter uit voor die 5 man aan de leiding. Onderbreken, Mike en de Mechanics voor Bastigler. 3-1, Ajax Herenveen. De goalopnaam van Boerichter, die op het juiste moment door Eriksen wordt weggestuurd. Die heeft een heel klein gaatje gezien, de Denen. Een heel klein gaatje is genoeg om de bal in te prikken. Boerichter haalt uit vanaf een meter of 15. Boem van de bus, kansloos. 3-1, Ajax Herenveen. en de mechanics van 1994 en over my shoulder. Ja, het is los hè. Het, het wordt nu lekker spelen voor Ajax met die 3-1 voorsprong Bas. Ja, dat uh, klinkt een beetje als uh, de definitieve nekslag. wat Heerenveen heeft in deze wedstrijd niet heel veel te vertellen gehad. Rondom de 1-1 leek het daar natuurlijk wel even op. Maar de 3-1 van richtte van zo even zou wel eens dus een streep door de vliezen rekening kunnen zijn. Wordt het meteen erger? Dat zou maar zo kunnen. Son neemt de bal aan, dicht bij de goal, draait weg. Zoekt dan ruimte om te schieten, legt de bal af. Eriksen... Schiet hem een halve meter over vanaf zeg maar, de rand van het strafschopgebied. En verbergt zijn hoofd nu in zijn shirt. Omdat hij daar het gevoel heeft, de jonge Deen, dat daar wel wat meer in gezeten had. En eerlijk is eerlijk, dat is ook zo. Want uh, eigenlijk doet Siegdalson alles goed. Blijft rustig. de bal pan klaar. En met de traptechniek waar Eriksson toch over beschikt. Ook al is hij dan pas 19. Moet zo'n bal eigenlijk in ieder geval op het doel. Maar goed, Heerenveen ontsnapt aan de vierde tegengoal van deze middag. Dan is het natuurlijk definitief voorbij. Nu mogen de Friesen nog blijven hopen. Maar zoals gezegd, Ajax verdient de voorsprong. Ajax is eigenlijk de hele middag al beter, gevaarlijker en drukt hier een veen terug. Daar komt Ajax weer. Siem de Jong, goede bal naar Boerrichter. Die dus zijn tweede doelpunt voor Ajax al gemaakt heeft. Vorige week in Doetinchem was hij ook succesvol in de wedstrijd tegen de Graafschap. Eriksen krijgt nu de bal. Punt van het strafselgebied, terug naar Boerrichter. Durf je te schieten, Boerrichter, met je rechter dan. Kapt de bal, paast dan toch naar Suleimani die met zijn rug naar het doel staat op de rand van het strafhoekgebied. Dan gaat de bal weer eruit naar Eriksen die een voorzet geeft. Daar van heel dichtbij is Van der Wiel die de bal op de lat komt. En de rebound stuit het dan nog een keer op de lat. Die vraag je af wat doet Van der Wiel daar. De rechtsbek alsof hij spits is. Kopt de bal daar volkomen over het hoofd gezien door de verdedigers van Heerenveen op de lat. En de rebound... Ja, die komt er dus eigenlijk niet, want die bal gaat omhoog en stuit het dan nog een keer op de lat en gaat dan over de achterlijn. Het had maar zo 4-1 voor Ajax kunnen zijn, dat is het niet. Het is 3-1 bij Ajax Heerenveen, 10 minuten naar rust. De vlag uit bij Ronald Koeman, koploper met Feyenoord. Het gaat ook niet een heel zwaar wo jaar worden voor Erwin Koeman daar bij FC Utrecht-Grachner. Het zou maar zo kunnen, want zijn ploeg staat vanavond, of vanmiddag in ieder geval met 1-0 achter. Drie minuten gespeeld in de tweede helft en een kopbal die door Van Dijk maar net over de lat heen wordt getikt. De poging van heel dichtbij uit de hoekschop en ik denk dat het dan uh, Evers is geweest die heeft uh, gekopt of was het die uh, centrumverdediger uh, weer? Het was uh, El Hasnaoui die kopte. Hij is tussen uh, veel mensen daarin en hij kwam toch vrij en Van Dijk voorkomt dat de Graafschap een 2-0 voorsprong pakt. Geeft wel weer een corner weg aan de Graafschap en uh, die bal komt nu zo meteen vanaf de andere kant van het uh, veld. De aanvoerder. Meijer gaat die bal trappen, doet dat richting eerste paal. Daar is Van Dijk, daar wordt ook gekopt door Van der Pavert. En die heeft dan blijkbaar iets te enthousiast geduwd. Want er wordt gefloten door scheidsrechter Braamhaar en dus mag Utrecht... in het eigen strafschopgebied een vrije trap gaan nemen. Snel gedaan door Van Dijk naar Zulo aan de linkerkant. Is eigenlijk op het middenveld gaan spelen. Want Utrecht nog maar met drie pure verdedigers. Buitens links in de zone en Zulo wat meer naar voren. Nilsson nu op rechtsbek, dat is de positie waar Van der Madel stond... Maar die is uit het elftal gehaald en, en Moulenga erbij gekomen in oktober vorig jaar. Tegen Ado speelde hij voor het laatst. Deze vrolijke Afrikaan had een kruisbandblessure maandenlang in Zeist rondgelopen om te revalideren. En hij staat nu voorin samen met Alexander Gerent. Bal op het middenveld, de graafschap met de leeuw verspeelt de bal. Moulenga met een krachtige lichaam is Frenkel kwijt. Maar verstikt zich dan in Van de Pavert die een goede bal in huis heeft. En daar is het El Hasnaoui. Die wil gaan schieten. Mensky gooit zich voor de bal. En dan gaat Martensson de middenvelder in de as van het veld aan de wandel. Wordt vastgehouden door El Hasnaoui. En dan kan zij het slechter niet anders dan een gele kaart geven aan de speler van de graafschap. Aan El Hasnaoui. Overtreding diep op de helft nog van FC Utrecht. Meter of twintig wel voor de middenlijn. En al je schut mag daar gaan, gaan trappen. Legt de bal nu neer. Utrecht, verhaal natuurlijk bekend. Kevin Strootman weg, Dries Mertens weg, Van Wolfswinkel weg. Michel Vorm ook nog eens een keer vertrokken. En het helftal wat hier staat is simpelweg nog niet ingespeeld op elkaar. Dat was goed te zien bij een aantal momenten ook met Alexander Kent. De man van zo'n 3,5 miljoen. Tommy Oor is blijven staan. Australië aan de linkerkant voorzet richting Mulenga. Misschien zijn eerste kans sinds een rentree? Nee, want de bal gaat over hem heen. Hoewel hij toch wel de lengte heeft. Mulenga nog wel aan de bal. Net buiten het strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. In het duel met Pearl Frenkel. En dan uh, houdt uh, Molenga Frenkel heel even kort vast. Gaat het vlaggetje van de assistent scheidsrechter de lucht in. En wordt er geblazen voor een overtreding door dus scheidsrechter Braamhaar. En Tello legt de bal daar neer. Een meter buiten het uh, strafstopgebied van de Graafschap. hij altijd met dezelfde elf namen speelt als aan het begin van de wedstrijd. En die tot nu toe die ploeg toch ook redelijk goed overend is uh, gebleven hier in de Galgenwaard. Want Utrecht zorgt eigenlijk nauwelijks voor gevaar. Kun je ook zeggen van de Graafschap trouwens. Bal over de zijlijn gekopt, die bal van van, Dijk op het van uh, Terrol op het hoofd van Martensson. De Graafschap mag gaan gooien, 5, 6 meter over de middenlijn met Pearl Frenkel. Het moet allemaal nog op gang komen, hoe is het mogelijk? We zijn 52 minuten aan de gang en de Graafschap leidt nog altijd in de gal gewaakt met 1 tegen 0. nearly frozen boil the tea and put some toast on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 Een jaartje geleden maakte Ray Davies van de Kings een album met duetten. Deze was met Amy McDonald's, Dead End Street. We gaan weer eens naar de Amsterdam Arena. Ajax, Veen lijkt te bekeken. was is Ja, over uh, doodlopende steegjes gesproken. <laughs> want Veen probeert nog wel licht aan het einde van de tunnel te zien. Maar nou ja, is dat er? Wow. 3-1 achter in Amsterdam. En dan in de wetenschap dat het eigenlijk ook al wel 4-1 had kunnen zijn... als Ajax een klein tikkeltje meer geluk zou hebben gehad. Even iets anders, want er is gewisseld bij Heerenveen. Daar is Bas Dost naar de kant gehaald. En Gerald Sibon in het elftal gekomen. Nou weten we dat de verhouding tussen Ron Jans en Bas Dost... nou niet ontzettend gezellig is geweest in de afgelopen tijd. Bas Dost ging scheldend van het veld. Leek bepaald niet heel gelukkig met het feit dat hij in deze wedstrijd... waarin hij nog gescoord heeft, notabene, ook naar de kant moest. Gezien de geschiedenis tussen Heerenveen, hem en Ajax, is daar iets voor te zeggen. Hij gaf zijn trainer nog wel een hand... En beende vervolgens eh, nog steeds boosogend de catacombe in. Dus of dat nog een staartje krijgt, ik denk het eigenlijk wel. En ik ben heel benieuwd wat Bas Dost en Ron Jans daarover na afloop te zeggen hebben. Maar heel blij was hij niet. Ajax heeft de bal via al de wereld. De Jong biedt zich aan, maar wordt overgeslagen. De bal gaat naar Van de Wiel. En van de Wiel zoekt Soleimani. Oh, dan rolt de bal langs. Bijna nog in de voeten met een gelukje van Sikthorsson. Dat wordt dan door Breuer hersteld. Die loopt eigenlijk het gaatje dicht. En kan dan de bal in één keer meegeven. Ook aan Asaidi. Die op een lopen gaat nu kijkt naar Sibon, de nieuwe man. Dus voorin die Kums nu in zijn rug heeft gekregen. Dan gaat de bal breed en zou er door Svek, dat is een andere invaller aan de kant van Ereveen, geschoten kunnen worden. Maar die wacht eigenlijk een beetje te lang en probeert dan de bal nog wel bij Kums af te leveren. Die een halve linie dieper is gaan spelen. Nu zeg maar naast of net een beetje achter Gerald Sibon draait. Maar Kums krijgt de bal niet. Aan de andere kant probeert Ajax uit te breken en slaat het ook daar niet in. Dan heeft Heerenveen de bal weer terug. Nou ja, Heerenveen heeft natuurlijk altijd een kans. Want één goal maken, het zou 3-2 betekenen. Dan is het weer een wedstrijd en zou het weer spannend worden. Maar uh, ja, de wedstrijd laat eigenlijk een ander verhaal zien. Het beeld van het duel is eigenlijk al dik een uur lang dat Ajax beter is. En volkomen terecht op voorsprong staat. Spanning is er zeker wel bij Utrecht. De Graafschap, nou. In ieder geval gezien de stand, want Utrecht zal toch wat moeten in deze eerste thuiswedstrijd van het seizoen. De 58ste minuut, maar de graafschap nog altijd op die 1-0 voorsprong door die goal van Poupon. Al in de 14e minuut van de wedstrijd. De bal bezit voor Utrecht. Achterin Nilsson, een van de drie verdedigers in de tweede helft. bal terug naar Van Dijk en een lange bal richting de middenlijn. Op het hoofd van Azaren raakt de bal eigenlijk nauwelijks. Krijgt hem dan toch bij Moulenga in de middencirkel opgepakt door Zulo. En dan moet Azaren erachteraan om de bal bij Utrecht in de ploeg te houden. Vervolgens aan de overkant is het El Hasnaoui, want de Graafschap heeft overgenomen. De Graafschap krijgt de bal bij De Leeuw. Combinatie met El Hasnaoui, strafschopgebied, Ruimte om te schieten, inderdaad, korte hoek. En die bal gaat erin, zeg. Wat een prachtig doelpunt van El Hasnaoui. 2-0 voor de Graafschap in de 59e minuut. En daar heeft Van Dijk de bal niet in die korte hoek. Een heel klein gaatje, een heel klein gaatje ook tussen de verdedigers in voor El Hasnaoui. ...om te schieten. En op deze manier doet Utrecht zichzelf misschien wel de tas om. Want El Hasnawi met zoveel verdedigers in de buurt... ...je mag hem daar toch niet laten schieten. 2-0 voor de Graafschap in deze op papier. Toch altijd nog wel lastige uitwedstrijd in de Galgenwaard bij Utrecht. De goal van El Hasnawi is een goede goal. Gaat Van Dijk daar erg traag naar de hoek. Misschien zag je de bal wat laat... ...omdat er dus nogal wat mensen om de doelpunt te maken heen liepen. De Graafschap zit op roze in de 59e minuut van dit duel. Overtreding van Frenkel, vasthouden van Moulenga. En Utrecht krijgt een vrije trap. Een meter of 5-6 uit de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. Utrecht speelt richting de eigen aanhang op de Bunnickside. Misschien dat dat nog wat verschil kan gaan maken. En de stemming in het stadion. 17.500 toeschouwers in totaal. De stemming is ook wat mat. Dat hangt natuurlijk altijd samen natuurlijk met het spel van de thuisploeg, Wat niet goed is. Daar is Schut. Kan de bal over de lat koppen. Maar hij had hem er liever onder gekopt. Terrel was in de buurt. En er komt een corner aan voor FC Utrecht. De teller blijft maar lopen wat dat betreft, want dit is nummer 10. Na een uur de graafschap wel op 2-0 na een goed schot van El Hasnawi. Het honkballen dan weer in Rotterdam. Neptunus tegen Pioniers. Andy. Ja, de wedstrijd gaat snel. We zitten in de tweede helft achtste inning. En weer een punt erbij voor de Pioniers. Gewoon veel en veel beter, met name in aanvallend opzicht... Eh, dan de Rotterdammers van eh, door Neptunus. Want het verschil is eh, 5-0 geworden. Puntje erbij. Drie honkslagen op rij. Onder andere de gebroeders Duursma die een eh, honkslag sloegen. Michael Duursma en Mark Duursma. Waardoor punt kon worden gescoord door Moezo. En om nog even aan te geven dat verschil in aantal honklopers... 2 heeft Neptunus er in totaal in 7 slagbeurten gehad. En na 7,5 inning 15 honklopers voor uh, Neptunus. Uh, voor, uh, pioniers. Dus mag je zeggen dat de 5-0 voorsprong volkomen verdiend is voor Vase Pioneers tegen Door Neptunus. Nog ruim 30 kilometer in de 1-eco-toer, Sebastian. Maar de wedstrijd uh, is er niet spannender op geworden. Zeg maar. Het is een beetje als een uh, diner waar je heel lang naar hebt uitgekeken. En het voorgerecht smaakt dan heerlijk, maar dan krijg je het hoofdgerecht. En dat valt toch een beetje tegen, want na die hele leuke fase die we hadden, er, uh, echt in het zuiden van Limburg. Rond de ijzerbosweg en de Kouberg en de Dode Man. Toen Miller, de nummer 3 van het klassement, het probeerde. En Gilbert, de nummer 2 van het klassement. Boas van Hagen. De leider een beetje uitdaagde als het ware. Na die fase is de wedstrijd gewoon stilgevallen. De vijf man hebben meer en meer voorsprong genomen. Twee minuten en 18 seconden is het al. Voor David met Matthew Wilson. Dat zijn twee Australiërs. Dan Matteo Trentini, de Italiaan, jonge Italiaan van uh, uh, Quickstep. Frederik Veugel en Belg in Nederlandse dienst. Want hij rijdt voor Leij en Julien Fouchard. Een Fransman van Covid is. Twee minuten dus dik voor hen. Ze zijn, zijn onderweg hier naar Sittard. En dan volgt nog een lokale ronde van dik 20 kilometer. Maar er is een Oostenrijker op komst. Bernard IJssel. Die rijdt daar tussen. En die rijdt nog maar op een dikke halve minuut van de vijfman sterke kopgroep. En dat is ook een snelle man. Telt ook niet mee in het algemeen klassement. Net als de vijfman aan de leiding. Allemaal geen gevaar voor de leiderstrui van Bouwasson Hagen. Maar IJssel is wel op zoek naar een nieuwe werkgever. Want zijn ploeg HTC houdt er dus volgend seizoen mee op. En dat zal wellicht ook een reden zijn dat hij in de tegenaanval is gegaan om zich in de kijker te rijden. Maar dat is niet het verhaal wat ik had willen vertellen. Ik had gehoopt in deze fase een mooi duel te zien tussen Hagen, Gilbert, Miller... misschien nog wel Fini en misschien nog wel Jos van Emden, de Nederlander die op de vijfde plaats staat. Maar hij zit in het peloton, net zoals zijn Ploegenoten. Inmiddels komt Bernard IJssel tussen de wagens achter de vijf man sterke kopgroep. We gaan er dadelijk zes krijgen aan de leiding... Dik twee minuten voor op het peloton. 34 kilometer nog te gaan. Het zou zomaar eens kunnen dat de winnaar uit deze kopgroep komt. En dat uh, het uh, viel de Schilbert moet gaan proberen om 12 seconden... zeg maar zonder de bonificaties bijeen te rijden. Om Boris Hagen nog uit de Leidenstrijd te rijden. En dat zie ik eerlijk gezegd niet zo 1, 2, 3 gebeuren. IJssel zit er bijna bij. Bijna zes man dus op kop. 33 kilometer nog te rijden. die.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 C'est tout est ce comme aujourd'hui la touche terre. Le meilleur le bleu et le gris Mes poches à l'heure Elle me dit que l'issue lui fait peur Que je m'appuie sur trop d'apesantais Jeet wat ze willen. Mijn liefde is een beetje onzin. Ik ben een beetje onzin. Ik le scénario beetje onzin. Ik ben een beetje onzin. Ik ben een beetje onzin. Ik ben D'autres s'en sortent. Entre nous, rien ne presse. Et demain ne fait que commencer. Lonkele Soul van het Motown-label en l Medi. Een, een uh, bepunt bericht. De Chinees Lin Dan heeft bij de wereldkampioenschap in Londen... de titel bij de mannen veroverd. In de finale versloeg hij Lee chong Wei uit Maleisië in drie games. En binnenkort komt er een mooie wedstrijd aan. Op 8 september, Notts County speelt dan tegen Juventus. Dat betreft een bijzondere ontmoeting... want het is de eerste wedstrijd in het nieuwe stadion van de club uit Turijn... En de club die uitkomt op het derde niveau in Engeland heeft de eer gekregen omdat het historische banden heeft met de oude dame. In 1903 regelde de Engelse speler John Savage dat Juventus in een shirt met zwart-witte strepen kon gaan spelen. Het tenue van Notts County. En deze outfit wordt nog steeds gedragen door Juventus. We gaan plaatsmaken voor het NOS Journaal van 4 uur. In de wetenschap dat het bij Utrecht tegen de Graafschap 0-2 staat... door goals van Poupon en El Hassanoui. En Ajax-Heroven staat 3-1. 1-0, Siktorson, 1-1. Dost, 2-1 wereld en 3-1 Boerrichter. Eerder vanmiddag eindigde Herakles tegen NAC al in 2-1 voor de ploeg uit Almelo. En straks om half vijf begint nog Groningen tegen ADO. Verder in de komende uur nog het vervolg van de Eco Tour, de laatste etappe. En honkbal Neptunus tegen Pioniers. Tot zo na 4. Uur. Stel Op één opeen Dit is Radio 1.